Luna? Dadelijk zal je mama voor de laatste keer gaan zien. Net als vogeltje, hè, papa? Daarna gaat ze dood. Ja. Net als vogeltje. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn, Luna. Mama is gewoon binnen. Het valt... Het valt uiteindelijk... Het valt allemaal wel. Luna. Kijk, kijk ze heeft gewoon de kleren aan. Luna. We gaan naast Carmens bed zitten. Luna is heel rustig. Heel intensief bestudeert ze haar mama. Carmen pakt Luna's handje vast. Wil jij het eruit leggen? Ik heb al verteld dat mama heel ziek is, hè? dat ze vandaag doodgaat. Dus straks komt er een dokter en die neemt dan een drankje mee. En mama mag dat drankje opdrinken en dan gaat ze slapen. Maar dat, dat is geen echte slaap, want daarna wordt ze niet meer wakker. En dan heeft ze geen pijn meer. Nooit meer. Dan is ze niet meer ziek. Moet ze dat niet weer spugen, Even stoppen. Carmen's tranen biggelen over haar wangen. Dan gaat ze dood. Heel rustig. En hey, moet mama dan in een kist? Ja, dan gaat mama in een kist. Net als Leeuwittje. Ja, maar nog mooier. En, en die kist die zetten we dan beneden in de huiskamer met een glazen deksel erop. En mama krijgt dan haar mooiste jurk aan. Ja. Die blauwe. En dan kunnen we nog een paar dagen kijken naar mama. Zoveel als we willen. En dan zegt ze niks meer terug. Ik mama. Als mama dan een paar dagen in de huiskamer gelegen heeft... dan gaan we naar de kerk met, met een heleboel vrienden van mama... om liedjes te zingen en, en mooie verhalen te vertellen over mama. En dan gaan we mama begraven. Net als het vogeltje. <lacht> Gaan. Ja, dat snappen grote mensen ook niet precies. Ik denk dat mama's lijf dan begraven wordt. Maar dat ze in de hemel een ander lijf krijgt. Nee, nee, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Jammer dat mama dood gaat. Dat vind ik ook jammer, schatje. Ik ook. Kan ik je dan niet meer zien? Nee. Maar als jij straks heel oud bent, Gaat en ook een Engeltje wordt, dan zien we elkaar, denk ik, wel weer. Oh. Daarom hebben mama en ik een heleboel dingetjes van mama in die koffer gedaan. En die kan jij straks, als je, als je nog groter bent, lezen en bekijken. Ja, papa zal straks alles over mij kunnen vertellen. En een nieuwe mama straks ook. En... Moet je zoiets zeggen? Ben je er klaar voor om afscheid te nemen van je dochtertje? Wat denk je ervan, Carmen? Laat ze het maar doen. Laat ze maar doen, ja. Papa, van Luna. Ik hou van jou, lieverd. Ik hou van jou. Luna begint Carmen te kussen. Over haar hele gezicht, overal. Zoals ze nog nooit gedaan heeft. Luna kust Carmens wang, haar oog... Voorhoofd, haar andere wang, haar mond. Luna veegt een traan weg op Carmen's wang. Ik zou er alles voor willen geven als ik dit kon veranderen. Ik zou. Ik zou. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er niets aan doen. Ik ga nog één keer op mijn knieën naast Carmen en Luna zitten. Ten slotte maak ik ons los. Dag lieverd, mama. Dag, papa. Dag lieverd. Luna zwaait naar Carmen, haar ene hand in die van mij. En geeft Carmen een kushand. Carmen houdt haar hand voor haar mond. De allerlaatste keer dat ze haar dochtertje ziet. God, laat er alsjeblieft een hemel zijn waar ze elkaar weer zullen zien. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, God. Het blijft de beul. Ik ben blij dat het ver is. Hoeveel gluun aan jou ik zo mis. Ik ben blij dat ik in jouw schoenen sta. Ik zou niet willen ruilen met jou. Ik niet met jou. Het <laughs> we dan toch goed, hè? Meid, je hebt zo verschrikkelijk veel pech gehad. Ja. Ja, misschien wel. Maar wij geloven niet meer in pech. Het toeval bestaat niet. Ooit zullen we erachter komen waarom. Jij weet het misschien over een uur al. Ben ik ook benieuwd naar de andere kant. Zal ik de spullen klaarmaken? Toen ik 17 was, sprak ik Duits, Engels, kon ik al bijna autorijden, zwemmen en alle hoofdsteden van Zuid-Amerika opnoemen. Toen ik 27 was, kon ik 20 bier drinken zonder te kotsen, een linksbek met een schaar passeren zonder mijn been te breken, een zaal van 100 man toespreken zonder te blozen en een condoom om mijn lul wurmen zonder het licht aan te doen. Maar om te leren wat liefde is, heb ik moeten wachten tot mijn 37ste, tot mijn vrouw een dodelijke ziekte kreeg. Ben je er klaar voor? Helemaal. Dan kunnen jullie nu het beste afscheid nemen. <laughs> nou. Ik uh, ben blij dat ik je vrouw was. Ik ben gelukkig nu. Mensen die hier niet in huis zijn geweest, zullen dat nooit kunnen geloven. Het is echt zo. Bedankt voor alles, Stijn. Ik hou van je. Eeuwig. Ik zal ook altijd van jou blijven houden, Carmen. Geniet nog. de rest van je leven. Dat zal ik doen. Ik zal goed voor je dochter zorgen. Tot ziens grote liefde van me. Doordrinken. En doordrinken. Doordrinken. Dat is niet slecht. Meestjes als Oezo. Ja, hè. Niet vergeten dat glas straks weg te gooien. Voor je het weet, drinkt er vanavond nog iemand uit. Kan ik twee begrafenissen gaan regelen. Oh, dat voelt goed. Als ik verder een bar in bad lig. Kijk. Nu is ze weg. Carmen. Mijn Carmen beweegt niet meer. Nee, ik ben er nog. Ik ben er nog. Ze opent haar ogen even. We glimlachen. Schrik er maar niet van. Ze voelt hier helemaal niets van. Kom maar, meisje. <kliek> Kom maar, geef het nu maar op. Die is wel heel erg sterk hoor, tjoe, jongen. <laughs> Haar lichaam is zo aan het levensgenieten gewend dat ze er vertikt om mee te kappen. Carmen has left the building. Jouw moeder. Jouw dochter. Jullie vriendin. Mijn vrouw is dood. Carmen is vanavond om kwart over acht rustig overleden. Voel me op dit moment redelijk goed. Ik bel je morgen. Wil je vrijdag voor de begrafenis vrijhouden? Daar voor me, in die lijkwagen, lig jij. De vrouw met wie ik zes jaar geleden ben getrouwd. Carmen van Diepen. Ik loop achter je aan in mijn witte pak dat ik vorige week nog aan je heb geshoot. Je dochter zit op mijn schouders. In haar felblauwe jurkje. Dezelfde kleur als baba's jurk. De blikken van de meeste mensen zijn op het mensje in mijn nek gericht met het speentje in haar mond. Daar lopen we dan op weg naar de begrafenis van jou. Mijn vrouw. De mama van Luna. Ik ben er nog steeds niet uit wat hier de bedoeling van is, Carl. De kerkklok van Baba. Liefde van mijn leven. Ik heb van je geleerd... en van je genoten... Ik zal je missen, maar ik ga door, hoe moeilijk het soms ook zal zijn. En ik zal goed voor je dochter zorgen. Tot ziens, liefie. Tot ziens. Bij de kerk liep de mensen pannen op voor mama, hè? Ja, vond je dat ook zo mooi? Ja. Gaat hij dan naar de hemel? Wie weet. Wat denk jij? Ik denk van wel. Dan kan mama de engeltjes nu een ballon geven.